Het is dus het nummer dat is gebaseerd op het kinderliedje Het regent, het regent. Twee jaar geleden haalde fans het weer van stal. De schrijfster van het nummer wilde er meer geld voor hebben. En de rechter is het met er eens. Pas als fans meer geld betaalt, mag het bekende reclameliedje weer worden gebruikt. Het weer vanavond en vannacht in het Noordoosten kans op ijzel en sneeuw. In de rest van het land moet regen. Morgen opnieuw grijs en regenachtig bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Twente. Twee minuten na de rust. We zijn amper weer begonnen. En dan het dynamische trio van FC Twente. <laughs> begint bij Ver. Die geeft de paas aan Tadic. Die legt breed op Shadley. Die twijfelt niet. Schiet in één keer de bal precies in de hoek. Buiten bereik van Esteban. En dat betekent dat Twente direct na rust voorstaat tegen AZ. Met 1-0 dankzij de goal van Shadley. Yes. yes! Yes! Een dynamische trio hier. Luc steekt zijn <laughs> handje in de lucht. Ja, is dat... Uh, Want, uh, ja, nee, maar uh, dat is toch even. goed. Ik, ik ben, ik, uh, ik ben pro, uh, pro Twente in deze. Ja. Daar kan ik ook niks te doen. Ja, ja, nee, ja, is nee, het nou nee. zo? Ja, is gewoon is zo. voel je jongens. <laughs> Luc is vandaag in karton. En Luc is ook zichzelf. Luc heeft een dubbelrol. En verder hier nog in de studio wetenschapsjournalist Hidde Boersma... en internetexpert Danny Mekic. A.k.a. Danny de pianoplayer. Maar dat gaat hij een andere <laughs> keer doen. En we sluiten weer je vleugel, altijd... De, de, huh? Jij ging een vleugel neerzetten. Ik hier. ga voor jou een vleugel neerzetten. Dat ga ik allemaal regelen. We sluiten de week af. We hebben het over de jeugdwerkloosheid. Stijgt um, stijgen natuurlijk al, al tijden, maar nu wordt het echt zichtbaar. Jullie merken het ook onder je vrienden. Dus, ja. Uh, ja. ja, ik vind het uh, verbazingwekkend Eigenlijk had ik de hele tijd een beetje het idee van het gaat een beetje langs me heen. En het ja. gaat ook een beetje langs Nederland. Weet je wel, 5, 6 procent werkloosheid. Nou ja, dat hebben we wel eerder gehad. Maar ik zie nu uh, echt bij bosjes vallen zo. Echt, maar ook bijna zonder dossier worden ze ontslagen. Mensen, vrienden van me. Waarvan je, dat, maar het is dan niet op staande voet, maar het is wel inderdaad, ja, je, je hoort eigenlijk een heel heptige dossier. Heftige verhalen ja, echt zijn het. Echt inderdaad. Zometeen meer. Je kan meekijken trouwens via de webcam radio1.nl. En dan klik je op het knopje en dan zie je hier drie heren en mijzelf. En dan zie je Luc aan de knopjes. Eh, vandaag is namelijk de allerlaatste keer dat ik dat doe. Het is namelijk de aller, aller, allerlaatste dag van de wereld ooit ever. Het finale aftellen is begonnen. <laughs> final <laughs> counting, ja. Leuk. The countdown. <laughs> ja. Uh, er zou van alles <laughs> kunnen yeah. gebeuren, geloven sommige mensen. The end of days, civil unrest, nuclear attack, flood... Ja, oftewel, het maakt niet uit hoe, we gaan sowieso kapot. Het is 21 december 2012, de dag waarop de Maya's voorspelden dat de wereld zou vergaan. En de Maya's die hebben eigenlijk altijd gelijk. Vandaag gaat de wereld stuk, zegt ook deze Maya-kenner. Nee, het is een, een nieuwe start oh. die eigenlijk opgesymboliseerd wordt in alles wat Maya's dierbaar is in de maïs. Oh ja, dus we vieren eigenlijk het maisfetischisme van de Maya's. Je zaait de mais, er komt een maisplantje uit, de mais wordt geoogst, de mais wordt gegeten en opnieuw gezaaid. In feite is zo'n maiskorrel een kleine kalender. Wie Dat is wat je zegt, man. In plaats van die volkomen dus een logische theorie dat duizenden jaren geleden mensen waren die een kalender in een klei hebben gehakt, toen op een gegeven moment zijn gestopt en nou ja, toen hebben laten weten dat er de einde de tijden zou zijn op deze dag. In plaats van dat we alle al jarenlang een soort laatste dag der verdoemenis vrezen, zeg jij, het enige wat ze deden was een soort Project x My-feestje vieren. <laughs> Idioot. Nieuw jaar, ja. nieuwe zon, nieuw leven, nieuwe kansen dus iets om blij van te worden. Tuurlijk, jongen. Hè? Laat me lekker lullen. Het einde der tijden is hier. Mensen zitten massaal in hun huizen of als ze massaal hebben hun holen. Hoe de wereld zou vergaan? Dat weet helemaal niemand. Maar als we gaan, ja, dat is wel een zekerheidje. Aan de radio gekluisterd luisteren miljoenen mensen nu naar dit programma en al die miljoenen mensen vragen zich eigenlijk maar één ding af: hoe is het met de Bravo 9? Ja, meesje, ik ben net wakker, maar uh, luister, Even <lacht> Ik heb heerlijk geslapen. Volgens mij is er niks gebeurd, want mijn ogen zijn gewoon open. En daarbij komt kijken, die Maya's, ik weet niet ze zeggen dat ze goed konden rekenen... maar volgens mij was één van de laders zat toen de tijd. Want uh, ze zitten nog een paar duizend jaar naast, volgens mij. Ik was om te gewoon lekker gamen. Ik denk dat de een of andere meteoriet uh, uit het licht lucht komt vallen... en het KNMI gaf daar de schuld van. Die had de aan moeten zien komen, toch? Thank God, hij is veilig. He? Maar ja, je weet uh, nooit. Je weet het niet, het kan nog, geluk. Het kan, oog, het kan ja, nog, het kan nog. Nog drie uur. Um, ja, dit was natuurlijk een, uh, we gaan het er niet al te lang over hebben. Maar het was natuurlijk een, een bijzondere week met heel veel aandacht daarvoor. Kunnen jullie daar heel hard om lachen? Nou Danny? ja, ik moet vooral lachen om mensen die het dan nog soort van lijken te geloven. Nou. En mensen ja, die. Heb jij, heb jij die mensen. Ben je die tegengekomen? Nou, heb je ja, ja, ik heb oh, een paar mensen. Mijn, nou, ik heb echt? een paar mensen in mijn netwerk. Uh, no. En op Facebook zie je dan echt van. Ja, ja nou ja, ik ga me toch maar voor Maar heb Facebook vrienden met, met mensen met die Apocalypse denken dat het einde. <laughs> dert oh my god, Denny. Ja, spijt me, Willemijn. Ja, maar iedereen kan ook maar jouw vriend worden. Je dat is niet net. waar. Nee. Kijk, is dus, dus, dus, dus dat zijn serieuze kennissen, ja. vrienden ja. die dit geloven? Echt? Ja. ja. Wauw. Nou, Wat wie? zijn dat voor mensen? Want, ja, nou ja, dat zijn, dat zijn mensen die... Kijk, het punt is, je weet niet of ze er serieus in zijn. Hè? Want ze doen er wel serieus over. Maar uh, ik heb soms ook wel het idee dat, dat dat mensen zijn die het gewoon leuk vindt om dan mee te spelen. Maar ik zag vanmiddag serieus een foto voorbij komen van een afgeladen uh, supermarktwagen vol met flessen water. En uh, van nou, uh, ja, wij zijn er klaar voor. Dat kan ook een grap zijn. Maar het zijn dus in elk geval mensen die zich wel meelaten voeren door de Maya's. Uh, en ik zat zelf te denken dat ik toch met, maar met een bonnetje. Ik heb zo'n Maya-kalender, uh, had ik een cadeau gekregen een jaar geleden. En ik wil nu wel mijn geld terug. Of tenminste, het geld terug <laughs> ja, ja. wat ik zo gaf. Ja. Nou goed, voor de rest is het, is het lollig, toch? Of niet? Hidden. Nee, ik hou wel van die, die einde-de-tijden-verhalen. Ja. Openbaring is het ook het mooiste boek van de Bijbel. Zo beetje. Dat zijn gewoon mooie verhalen. Ja, ik hoorde vanmiddag op Radio 1 hoorde ik um, um, Juri Albrecht zeggen: van ja, het is belachelijk, want er gaan wel heel veel journalisten daar naartoe. Er zitten daar 250, geloof ik. Er zitten daar op een kluitje, dat kost allemaal geld. Ja, dat kost geld, ja. Wat een geneuzel. Ik vind, ja, het levert gewoon mooie verhalen op, ik vind het schitterend. Dat geneuzel, omdat een beetje... Dat journal, ja, moet je er nou inderdaad met 250 man zitten, maar dat je er een verhaal van maakt van dit soort bizarre mensen, ik vind het al mooi. Ik vind het ik zo, zo sneu voor... voor want het, stel, het gebeurt, gebeurt niet, hè? fingers crossed, maar dan, dan, dan, dan zit, er zijn er heel veel mensen, toch, die hier echt in hebben geloofd. Ja, die hebben dan een heel... En die hebben hun leven daarop aangepast. Ja, dan moeten ze even bij die, Jeho die Jehovah's toch uh, aankloppen. Die dat inderdaad één keer in de vijf jaar ja, uh, neerzetten. Ja. En dan kijken hoe ze dan verder gaan. Zo, hoe kom je daar overheen? Ja, precies. Ja. Hoe ga je daarmee om? En uh, <laughs> om, hou je jezelf geloofwaardig? Dat het dan toch nog een keer... Nou, er was er ergens een uh, vandaag... Ik ben even vergeten waar, maar een calamiteitenontruiming. Uh, um, of die zou eigenlijk plaatsvinden vandaag. Hè? Ja. Een, een oefening. Maar die hebben ze maar speciaal verplaatst. Want uh, goed, ja. met de was het was trouwens in Waalwijk. Met de gedachte van ja, als dan nu heel hard het alarm klinkt. Dat dan gaan die, die in Waalwijk en heren Oh my god, het is zover. Ja. Dus, ja. Dat dan het einde der tijden ook begint in Waalwijk. Ja, nou. ja, en, en, dat maar, zo, de. dat vind beginnen. ik helemaal niet zo raar. Nee. Precies. Maar welke minister-president hield nou serieus een einde der tijden toespraak? Ja, ja, de Australische toch? Ja, maar dat, vond dat, was, wel, ja. dat vond ik ook wel heel mooi ja. hoor. Van nou, laten we er maar gewoon maar in meegaan dan. Leuk. Klaar vind ik het. We vind ik klaar today. Nu zet een punt, punt erachter. Achter de week. Een punt achter de wereld. Ik ga een plaatje draaien, Willemijn. En uh, een mooie ook, een mooie van uh, Smith and Burroughs. Was vorig jaar een enorme hit. Ze dus hebben we nu ook weer een soort kerstplaatje gemaakt, maar ik vind ik stiekem iets minder. Deze is echt heel cool. Uh, hij heet When the Thames Froze. Ah. Mooi liedje. Dat is mooi, hè? Oh, ja, mooie opwinding. Een piano. This ja. <laughs> snow.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 When I dream tonight I'll dream of you And when the tears Froze God damn This government march out on the street, as young men sleep amongst the feet, another year draws to its close, and time round and slow. Is lekker mee fluiten? Kijk, nee, ik hoor. vind het echt heel mooi. Ja, het is ook een prachtig liedje. En toen het uitkwam, toen vroor het ook echt. Dat wel mooi, dat was ook handig voor de clip. Ja. Uh, het is van Smith Burroughs dus. En uh, Smith, dat is Tom Smith van Editors. En je hebt ook Andy Burroughs en die is van uh, Razorlight. Maar het is niet per se bedoeld als kerstplaats. Jawel, ze, wel? Zingen, ze zingen en ze hebben het, het gaat over kerstmis. Dus, uh, ik, ik zou het wel rond deze, deze periode naar, naar, uitzenden. Ik naar, naar, naar, naar de teksten. <laughs> het is wel een tearjerker, ja. vond ik. Ja, het is een prachtig hey, liedje. Eigenlijk tijdens deze plaat heb ik besloten, ik ga toch morgen een kerstboom ja. kopen. <laughs> ja. Ja, dat doet het met je, ja. hè? When the Thames froze. Hoi. Ja, Frank Wielaert zit daar een beetje te vernikkelen. Is het een beetje spannend, Frank? Ja, het is wel een leuke, Het is echt een leuke wedstrijd, hoor. Mooi ja? open. En uh, AZ Mooi is driftig open. op jacht. Ja, mooie open wedstrijd. <laughs> en uh, AZ is op jacht naar de gelijkmaker. En daar was het eventjes uh, dichtbij... Toen Wijnaldum de bal onderschepte. En hij had eigenlijk de bal op berens moeten leggen. Maar hij koos uiteindelijk toch voor Eltidoor. Door. Dat was net een tussen je te veel. Nu uit de hoekschop weggestompt door Bosker. Die ligt nog steeds op de grond. Maar de bal ligt inmiddels bij de andere hoekvlag. Dus heeft Bosker even de tijd om overeind te komen. is maar goed ook, hij is dik in de 40. Dus hij heeft ook even de tijd nodig. En nu Eltidoor die uh, zegt dat hij onderste boven gelopen wordt in het doelgebied. En uh, ja, neem me niet kwaal. Ik, zeg. ik weet hoe lang het duurt. Ik ben ook in de 40. Ja, dat is ook iets speciaal voor Bienen. Dan begrijp <grijgsleven> en, uh, de, de, de, de, overigens, hij is op tijd overeind. En tegelijkertijd, als hij staat, dan ligt Eltidoor. En die wil daar graag een strafschop voor. Maar die krijgt hij niet. Sterker nog, Bosker krijgt een doeltrap. Dus ligt die bal ongeveer nu op de plek waar Elti door net nog lag. En kan Twente gewoon uh, doorvoetballen. Met die 1-0 voorsprong in uh, de achterzak. Uh, en Twente is sinds die 1-0 voorsprong ook veel beter gaan voetballen... dan dat ze voorrust deden. Vindt elkaar veel gemakkelijker. En dus is de dreiging ook groot. Dat de AZ, die moeten ruimtes weg gaan geven... Dat ze nog een tegengoal krijgen. Maar eerst eens proberen of ze de gelijkmaker binnen kunnen prikken. Dat kan met nog een half uur te spelen in Alkmaar. Twente leidt 1-0 tegen AZ. Luc. We praten over de economie. Het gaat namelijk ontzettend goed met de werkloosheid. Steeds meer mensen raken werkloos. Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met de aanhoudende economische crisis. In 2009 zag je in het begin dat er nog heel veel noodverbandjes werden gelegd. Pleisters geplakt, goed samenwerken, speciale investeringen van de overheid voor het bedrijfsleven. Maar nu is de koek op. Je ziet nou dat er steeds meer faillissementen zijn. Steeds meer reorganisaties. Kortom, fouteboom, Maar voordat we naar nou ons meteen allemaal zorgen gaan maken... dat is niet nodig. De werkloosheid stijgt vooral in Brabant. Die door Brabant rijdt, rijdt door heel veel van dit soort... Want ze houden hier van dingen maken en dingen transporteren. Daar zijn ze trots op in Brabant. Ze vinden zich de motor van de Nederlandse economie. De motor van de. Oh, maar juist die motor ondervindt het afgelopen jaar veel klappen. De werkloosheid liep hier flink op. En dus denken ze in Brabant en vooral in Eindhoven dat ze het van een ander soort industrie moeten hebben. De high-tech industrie. Oh, oh, wacht, dat bloedt serieus, ja. De high-tech industrie, dat is zoiets wat, ja, dat kun je uitleggen. De producten die wij maken, die, uh, die kenmerken <lacht> zich doordat niemand ze eigenlijk kent. Je kunt als, uh, zeg maar, ik heb altijd moeite om mijn moeder uit te leggen wat we hier doen. Ja, geen idee wat die gasten doet dus. We gaan er maar vanuit dat het nog wel wat knaken oplevert. Voor de rest is het paniek in de tent. In het derde kwartaal van 2012 had 6,3 van de Brabantse beroepsbevolking geen baan. En het zijn weinig lichtpuntjes, al zijn er nog een aantal functies waar de banen nog wel voor het oprapen liggen. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Uh, en dat noem ik bijvoorbeeld meer aan de medische beroepen, ah, nee. uh, verplegend personeel. Ah, dan. Uh, dan in de in ICT. Oof. En dan vooral computers, beroepen, ja. computers. Ah, computers, geen zin in. Voor de rest, 7% van de beroepsbevolking heeft geen baan, willen mij. Ja, en van de groep tot 25 jaar zit maar liefst 13,7% thuis zonder werk. En uh, van de 25 tot 45-jarigen is dat inderdaad 7%. Maar dus onder jongeren ja, wordt steeds meer. En ik heb ook een beetje het gevoel gehad... Ja, de afgelopen jaar, ongeveer twee jaar, we hoorden het wel, maar je zag het niet echt. En nu, je zei het net al, heerde, je ziet het om je heen. Hè? Je, ja. ziet het, je hoort en ziet het aan je vrienden. Ja, ik ben zelf 32. En dat is eigenlijk van, uh, van de generatie net voor deze crisis die toen de eerste banen kreeg. Maar ik zie zelfs heel veel mensen om mij heen, van mijn leeftijd, high potentials, goede banen die toch op straat worden gezet. En vrij hard ook. Geef eens ge ge ge ge ge ge ge ge wat voorbeelden, want uh, vaak denk je toch... het zijn de mensen die rechtstreeks van de opleiding komen... en dan niet eens aan de baan ja, komen. Ja, bij mensen die bij grote bedrijven werken... als uh, Philips en DHL en al in, uh, PostNL en dat soort dingen... Dus die daar toch ja, of hun contract niet worden verlengd... of inderdaad gewoon echt hard op straat worden gezet. Blijkbaar... Slaat het ook daar toch wel heel erg hard in. Bijvoorbeeld ook jouw zusje? Ja, mijn zusje is dan wel net van de opleiding uh, afgekomen. Die is echt, uh, nou ja, sinds de opleiding eigenlijk nou ja, zo goed als werkloos... met al haar... Waarom het, deze? Uh, Ze heeft logie gestudeerd. En eigenlijk van haar hele opleiding, weet je dus Van de tien vrienden heeft er één een, een, uh, uh, een, een baan uh, op niveau... En ook, zij redt zich wel heel goed. Zij, ja, zij is nu al drie jaar lang nou ja, gewoon met allemaal creatieve dingetjes bezig. En haar vriend ook, weet je wel. Die gaat op de markt staan met een strooppaal van kraam. En verdient daar een beetje geld bij, weet je wel. Dus ik heb bij heel veel mensen wel die dat ze wel redden. Ja. Maar het bijzondere is dat zij allebei ook niet als werkzoekende instaan geschreven. Dus die 13, die Nee, die Nee, ik denk dat het nog veel hoger is. En waarom, waarom schrijven zij nou ze ja, niet? Zij, ja, ze, nou ja, ook omdat ze zoiets hebben van... Ja, wij, we, we schrapen alles dan net een beetje bij elkaar. Ze zijn een eigen bedrijfje begonnen. Uh, zij is net een eigen bedrijfje begonnen. En nou, werkt dan soms één, soms twee dagen in de week. Soms een klusje hier, soms een klusje daar. Net een beetje genoeg om die huur te betalen. Maar niet echt een baan. Maar niveau. is het ook een, een, een kwestie van trots? Dat ze denkt, ik ben liever zzp'er en dat, dat draag ik uit. En dan heb ik misschien stiekem maar heel uh, weinig ja, opdrachten. Nou, ja. Maar ik ben niet werkloos. Ik, nou, ik weet niet of we daar zozeer mee te maken hebben. Zij, wat ik bij mijn zusje is, is dat ze ook wel heel erg creatief worden. Gewoon ja, we redden het toch wel, weet je wel. Dus niet ja, fatalistisch. Ja. Uh, ja, en ook niet de hoop dat je vanuit zo'n UV in een baan rolt. Maar meer vanuit eigen initiatief. En ze doet wel veel vrijwilligerswerk. Of weet je wel, bij, uh, dat ze bij congressen langsgaat. En daar het netwerk is. En daar weer een plukje, een opdrachtje weghaalt. Weet je wel. Dus maar het kan je ziet het heel. dus van beide kanten. Zowel mensen die rechtstreeks van een opleiding komen. Als vrienden van jou die al wel ja. eens tijdelijk contract hadden. Maar ja, die dat niet ja, ook ik, verliezen. Ik had het idee dat het heel lang wegging. Ja. heel lang echt een beetje ja, naast mij gebeurde. En in het zuiden en van nu, Europa. Maar ik zie het dan bij, aan alle kanten. Danny ja. jij ook? Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik, eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, crisis trad in, uh, op de universiteit en onder mijn vrienden. We, we keken elkaar aan van, ja, gaat er iets gebeuren? Oh, ja, het valt wel mee. Uh, Eén iemand verloor zijn baan, maar uh, vond snel iets nieuws. Maar de laatste tijd uh, ja, begint het hard te gaan. Steeds meer jongeren uh, vervangen hun Facebooknaam met zoekt werk. Hè? Traditioneel gezien heb je alleen zoekt, ja, zoekt een huis en nu het zoekt werk. Dat laatste is denk ik gewoon iets minder effectief. Want daarmee uh, weet iemand die dat toevallig ziet... nog steeds niet wat je voor werk wilt. Dus misschien moet je zeggen, zoek een baan in de uh, huppelepup-branche. <lacht> um, en ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met dat jongeren in uh, branches werken... die pas wat later uh, het, de effecten merken van een economische crisis. Bijvoorbeeld de horeca. Um, dat is iets wat nu eigenlijk de, achter de crisis aanhobbelt. En dat hoor ik toch ook wel van hotels, van, van, van restaurateurs, uh, restauranthouders... Um, en, uh, ja, en dan zie je in de politiek dat ze ook nog eens maatregelen nemen om de arbeidsmarkt voor 50 plussers te verbeteren. Dat gaat dus ten koste van de rest van de beroepsbevolking. Oh ja, er worden natuurlijk ook er zijn net wel maatregelen aangekondigd, hè, voor jongeren ook. FNV Jong kwam in oktober met ja. het tienpuntenplan ja, ja. Ja. om de <laughs> aan te verlagen. FNV Jong. Ja. Nou, ja, ja. Ja. Ja. Ja. heb je het je de tienpuntenplan gelezen? Ik heb ze niet, niet allemaal uit mijn hoofd, maar ik weet in ieder geval van die, die startersbeurs. Hè, dat ja, je het allemaal, maanden, geef ze maar wat geld, weet je wel? Dat een soort stage te Ik snap wel dat het het is allemaal wel heel nobel bedoeld, maar ja. Dat is gewoon veel te duur. Weet je. Geef ze ja. maar wat geld en laat ze maar even stage lopen. En dan vanuit de overheid uh, dat worden betaald. Ja, dat zijn van die maar oplossingen. Maar jij zegt wat... Danny, het is uh, raar en niet terecht. Dat de, de aandacht uitgaat vooral naar ouderen. Ik, ik, nou, ik, ik zeg niet dat het raar is of niet terecht. Raar is het zeker niet. Want als je kijkt naar onze volksvertegenwoordigers... die zijn gemiddeld wat ouder hè, dan de jongeren... die uh, onder die uh, 13,7 uh, uh, vallen van het he niet hebben van een baan. Dus je kunt zeggen, het is logisch dat mensen die in de Kamer zitten... in de eerste plaats toch ook de mensen in hun eigen omgeving uh, proberen en te helpen. En plus dat ja, als je als ouderen boven de 55 je baan kwijtraakt... dan heb je echt nou, ik, heel weinig kans om ooit nog te krijgen. Ik vind nog het nog wel terecht. Te door, want werkloos op zo'n leeftijd worden... En dan in 55 heb je nog 10 jaar tot je pensioen. En de kans Aan op een twaalf? baan is echt nog lager dan een 25-jarige. Het is echt verschrikkelijk om dan je baan kwijt te raken. Daar tegenover staat dat als je een jongere laat werken, die is goedkoper. Ja, dus kijk, We hebben het over twee mensen. Een, een ouder iemand en een jonger iemand. En er wordt nu steeds gezegd dat het zieliger is of erger is... als een ouder iemand geen baan heeft. Maar kijk, het is het zo. We leven in een economie die boven uh, de landen uh, uitstijgt. En uh, je moet dus concurreren als Nederlander met Fransen, Duitsers, Amerikanen en Chinezen. En op het moment dat die jongere geen baan heeft... voor die jongeren is het ook zielig... waarom zou het voor een jongere niet zielig zijn om geen baan te hebben? Alleen, daar komt nog eens bij... die moet zijn hele leven nog gaan werken straks... en die kan straks dus misschien pas aan een baan komen... als hij vijf jaar werkloos geweest is. En dan loopt hij dus vijf jaar achter... op leeftijdsgenoten in andere landen... die wel gedurende die vijf jaar een baan hebben gehad. Dus ik, ik heb liever dat we dan zeggen... Laten we, uh, met, uh, ja, laten we ouderen meer geld geven... maar die jongeren moeten aan het werk. We moeten als Nederland ervoor zorgen dat de mensen in ons land... zoveel ervaring en kennis opdoen, zodat ze later in die globale nee, ik economie... Ik sta daar de... toch wel echt anders in. in ja. Ik vind dat ook die jongeren zijn veel flexibeler kunnen verhuizen, hebben, veel, hebben geen kinderen, hebben geen uh, hypotheek. Zij kunnen, echt wel wat vlieg, zij kunnen echt wel wat meer klappen opvangen dan een 55-jarige, vind ik hoor. Maar er natuurlijk er wordt, wel, er wordt aan, aan beide veel aandacht besteed. Uh, deze week ging het vooral over de oudere werknemer die, um, die werkloos raakt en dat dat heel zorgelijk is. Uh, want dat, dat is de grootste groep stijgers, de ouderen. Onder de jongeren is de werkloosheid dus ook superhoog op dit moment. Uh, bepaalde groepen dan. Uh, tot 25 jaar. De, als je kijkt naar... Um over de jongere generatie wordt gezegd... dat zou een verloren generatie kunnen zijn. En net zoals in Spanje, waar de helft werkloosheid, uh, werkloos ja. is... of in Griekenland, zijn jullie daar bang voor? Nou ja, je had, je had het in de jaren 80 wel heel erg inderdaad. Dat er inderdaad wel echt een... een nou ja, dat, toen werd er, was er ook sprake van een verloren generatie. En je ziet dat dat soort mensen... lopen nog steeds achter in hun carrière. Maar dus dat zijn inderdaad ja, mensen die op een wel vijf... Ik heb dat dat het, eigenlijk wel meevalt. Nou, ik dacht da dat het wel iets was. Maar je moet je ook afvragen... of het, ja, stel dat het wel zo is, hoe erg dat nou is. Als die inderdaad... Op hun 50ste pas het salaris hebben, wat normale mensen die dus in een in, in hoogconjectuur op hun 45ste hebben. Ja, dat is, lijkt mij wel overkomelijk hoor. Jij dus bent uh... niet bang dat als die als je nu. Als je als, als 25-jarig werkloos bent, je komt, jij zegt, je komt echt alweer aan een baan. Ja, het kijk. Duurt alleen even, je zal de eerste paar jaar een baan onder je niveau hebben, maar dan komt het ja. Ik wel begrijp los. wel dat je dat niet moet onderschatten, hoor. Dat het, uh, dat ik als ik mijn zusje zou spreken over ja, hoe dat is om onder, je wordt heel erg onzeker van, uh, van een baan onder niveau en of en niet van werk. Dus het is echt niet te onderschatten en het is ook echt wel anders dan in Spanje hoor. 50% werkloos, dat vraag ik me af of er sommige mensen überhaupt ooit wel weer aan een baan komen. Maar zo erg zie ik het in Nederland nog niet in. En dan is het wel overkomelijk, hoe zwaar het ook is, hoor. Dat uh... even naar Danny. Jij bent, jij bent ondernemer. Ja. Um, jij moet ook veel mensen aannemen. Nou, I ik moet niks, maar... Is, nee, je moet niks, maar dat doe je wel. Is het, jij ziet ook de andere kant. Ja. De kant ja. van of het, of het de, de, de crisis ook kansen oplevert. Is dat zo, in jouw ogen? Nou ja, kijk, als voor, ondernemer? voor ondernemers... die bedrijven hebben waar het relatief goed mee gaat... ja, het biedt meer perspectief. Ik heb twee nieuwe mensen aangenomen. En wat mij meteen opviel was dat... ik vraag altijd uh, van wat zou je willen verdienen? Ik vind het een leuker gesprek dan zeggen... dit is wat ik in gedachten had en uh, de groeten. Ik ben altijd benieuwd waar iemand zelf mee komt. En het viel me gewoon op dat beide personen... met een lager bedrag kwamen dan waar ik op had gerekend. Gewoon op basis van wat ik in het verleden... te horen heb gekregen wat en, en wat andere mensen... Uh, nou, bij één iemand vond ik het wel terecht. Ik dacht van nou, het is je eerste baan en uh, laten we eens kijken hoe goed het gaat. Maar bij die ander dacht ik, ik keek nog even naar zijn cv, ik dacht ja... Dit, dit is te weinig. En het werk dat hij bij mij gaat doen, daarin moet hij ook onderhandelen. Maar wat ging ra je nog? Onderhandeling had je dan ja, Nou ja, dus ik, ik zei ook tegen hem, ik zeg laat ik je één les leren. Hè? Want je gaat straks ook namens mijn bedrijf onderhandelingen laat, voeren. Laat ik je één les leren voordat ik je niet aanneem. maar dit, dit nou is dus ja, niet hoe het moet. Nou ja, dus je moet 100 euro per maand meer vragen, zei ik tegen hem. En toen viel zijn mond open, dat heeft nog nooit iemand tegen hem gezegd natuurlijk. Uh, maar uh, uh, ik heb toen wel uitgelegd waarom ik denk dat dat beter is voor hem, waarom dat beter bij hem past. Waarom je überhaupt in een onderhandeling altijd beter net iets meer kunt vragen. Want je kunt makkelijker naar beneden gaan dan naar boven. Hè. Die, die, die ander waarvan ik zei, nou dat is goed. Ik, ik neem je aan op, op basis van dit bedrag. Die belde een week later op. Ja, kunnen we het nog eens over het salaris hebben? Ze zegt nee. Maar hoe is het afgelopen? Heb je deze jongen in dienst zeker, genomen? Zeker. Voor ja. die 100 ja. euro meer. Ja. Maar, maar dat is één aspect. Een ander aspect is, en ik, ik moet zeggen... dat vind ik eigenlijk nog, nog interessanter... Um, een vriend van mij, of een kennis moet ik eigenlijk zeggen... die werkte als croupier bij Holland Casino. Nou, Die uh, heeft te horen gekregen vrij kort uh, voor... dat zijn contract verlengd zou worden. Uh, namelijk vorige week. Uh, en zijn contract loopt af uh, eind december. Dat hij uh, ja, straks geen werk heeft. En die zat er zo doorheen. En ik vond het zo indrukwekkend om te zien hoeveel uh, verdriet hem dat deed. Dat ik een paar bevriende ondernemers heb gebeld. En ik heb gezegd, joh, <tossimus> dit is iemand die kunnen we... als we hem twintig uur per week werk kunnen geven, wat dan ook. He, dan heeft hij iets te doen. Dan valt hij niet in een zwart gat. Dan uh, komt hij niet in de financiële problemen. En we hebben allemaal een paar uurtjes werk per week nodig. Nou... En dat is gelukt. We gaan, uh, dat weet hij nog niet, maar we gaan waarschijnlijk hem uh, tijdelijk in dienst nemen om gewoon wat dingen voor Iedereen ons te doen. Iedereen heeft wel wat qua administratie, administratie dat Administratie, uh, dingen wegbrengen, bezorgen, uh, uh, opruimen, administreren, dus op, op die manier houden jullie hem aan het werk? Ja. Is dat ook een beetje, uh, want jij zegt ik ben ergens wel een beetje bang voor een verloren generatie, maar is dat ook een beetje wat jullie proeven bij je vrienden? Deze generatie, want dat zei je in het ja, begin namelijk, ik, deze generatie redt zich wel. Ja, die, dat die, ik vind het heel interessant wat. Vind dat wat mijn zusje dus ook zei, die in die generatie zit. Die zei dus precies zelf van, we zijn erg gierig, we willen geen gat in ons CV hebben. Dus wij willen eigenlijk voor weinig geld, dus voor minder geld, wat, wat Danny ook zei, willen we heel hard werken, willen we heel graag aan het werken. En dan zei, ja, maak daar gebruik van. Ze willen dus eigenlijk best wel wat uh, lagere in salaris. Dus misschien wel onder die CAO's en dat soort dingen. Als ze maar aan het werk zijn. dat vinden ze zo belangrijk, meelopen, meedingen doen. Dat is wel, dat is en een dat kans. is denk ik anders dan in de jaren tachtig. Want toen was het, natuurlijk het sociale vangnet voor qua uitkeringen veel groter. Veel groter, ja. Nee, nee, Zij willen echt, en om, laat ons werken, dus we hoeven echt niet zoveel te verdienen. Als we maar kunnen bijleren, dan komt het alweer weer goed, weet je wel. Dat zie je wel echt, dat ik vind ik wel heb er wel toch mooi. een en, positief gevoel over. Ja, ik ook wel. En wat me ook wel opvalt, is dat ze inderdaad dus ook wel heel erg bezig zijn met, uh, met zinvol zijn. En uh, dat soort dingen, dat is... Frank Wieluid, wij redden het wel. Ja, dat komt ik ook, goed. hoop ik. Ja, dan <laughs> ja. Met z'n allen gaan we het dan gewoon redden, toch? Ja. Dat uh, gaan we maar vanuit, uiteindelijk. Nog een dikwartier te voetballen bij uh, AZ tegen Twente. Het is maar de vraag of Twente het redt met die drie punten... Uh, die ze op dit moment in ieder geval hebben. Maar je moet ze na 90 minuten ook nog hebben. 1-0 e is het voor de ploeg uit Enschede. En AZ jaagt op uh, de gelijkmaker, heb ik al eerder gezegd. Elty door was het dichtbij, had hem eigenlijk moeten maken. Na een hele mooie aanval, dwars door het midden, ging hij alleen richting Bosker. Hij werd alleen nog even uh, de voeten dwars gezet door Douglas... En dat het was precies voldoende om Elterdor niet lekker te laten richten. En daardoor de bal net naast de goal van Bosker te mikken. Even later Hendrikse die schoot de bal twee meter naast vanaf randje strafschopgebied. er was nog een keer met een mooie volley uh, dichtbij een goal. Maar uiteindelijk was Twente er nog misschien wel het dichtste bij. Ook een mooie aanval. Dwars door het midden. Kastanjels was er door. Liep ook door het strafschopgebied in. Werd toen vervolgens onderuit gehaald door Wijnaldum. Maar er werd geen penalty ingezien. En nu gaat de bal binnenkwam. Paal zich ver die daar uh, de bal... Tussen twee verdedigers door wringt Hendrikse is daarbij. En volgens mij staat ook Rijn en heeft Viergever daarbij te kijken. Die vallen vervolgens allebei om. Esteban de bal naar de korte hoek duiken. En dan schuift Ver de bal in de verre hoek. Maar tegen de binnenkant van de paal. En daar stuitert hij dan weer uit. En zo komt Twente opnieuw niet op uh, 2-0. En dan uh, is het dus nog steeds 1-0. En dat terwijl eh, dus eerder een penalty had moeten hebben. op het moment dat Wijnaldum hem ondersteboven eh, liep. Maar eh, dat werd niet zo gezien door Liesveld. En daardoor staat het nog altijd 1-0 in het voordeel van Twente. Dat nog wel tegen AZ in Alkmaar. Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf 10 met Matthijs Huis. Burgemeester Bloomberg van New York heeft hard uitgehaald naar de Amerikaanse wapenlobby. de NRA. Die loopt op een schandelijke manier weg van de crisis waarin de VS verkeert, zei hij. De zei er vandaag dat bij elke school in Amerika... een gewapende politieagent moet staan. De burgemeester zegt dat wapenlobbyisten beter naar oplossingen kunnen zoeken... voor problemen die ze volgens hem zelf hebben gecreëerd. In de Egyptische stad Alexandrië zijn rellen uitgebroken... tussen voor- en tegenstanders van president Morsi. Ze bekogelden elkaar met stenen. De politie schoot met traangas om de groepen uiteen te drijven. Morgen is de tweede stemdag van het referendum over de grondwet.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 Dat is echt het. ga je draaien, draaien zometeen. Ja, oh, dat heb ik niet gepland, maar daar ga ik, ja. ik, ga ik even naar zoeken. En daar zal de zus bij jou ook blij mee zijn, denk ik, Frank Wilaert. Ik heb even niet meegekregen wat er aan de hand was. Nee, ik wel. Het wensen nummer. Welk nummer gaan we draaien? Uh, luk? Op Hoezem van Kerstmis? Ja. Op Hoezem van Kerstmis? Ja. Dat is. Oh, uh, wordt gescoord? Nee. Nee, nee. Maar nee, uh, dat, nee. Is, uh, dat is een nummer gemaakt door uh, Enorm. Dat is een Twentse band. En die, hebben, die zingen dan in het uh, Twentse dialect. En uh, uh, daar hebben ze allemaal bekende tukkers ingestopt die dat dan pleet En dat wordt keihard <laughs> meegezongen nu in het stadion, denk ik. Frank, ja, ik weer. denk straks meteen... in de bussen op weg naar huis, denk ik. In de bus, denk ik, dat ze dat heel hard gaan meezingen. Daar hebben ze trouwens alle reden voor. Want Twent is op 2-0 gekomen met nog een kwartier uh, te spelen. Een aanval opgezet, nota door Castanjos En uh, hij uh, geeft de bal uh, aan Tadic. Tadic geeft vervolgens de bal weer terug. Castanjo is goed doorgelopen en zijn verdediger niet meegelopen. Dat was een probleem. Want Castanjo schiet vervolgens 2-0 binnen voor FC Twente in Alkmaar. En Twente heeft hier tien jaar niet meer gewonnen. Maar dat gaat vandaag dus wel weer gebeuren. Want 2-0 is een relatief comfortabele voorsprong voor de ploeg uit Enschede. En nog een klein kwartiertje op de klok op Hoezepan voor Kerstmis. Met drie punten in de achterzak zou ik willen zeggen. <laughs> FC Twente 2-0 voor tegen AZ. Vanavond met internet expert Danny Mekic en de wetenschapsjournalist Boersma En met Luc. Zitten jullie nou net met elkaar te twitteren of nee. zo? Met, te lachen. Met elkaar te twitteren? Ja, dat, dat dacht ik. Nee, nee, ja. nee, ja. Tuurlijk niet, Willem. zijn er niet. Ik kreeg een beetje gevoel dat ik werd buitengesloten. <laughs> nee, ja, heel even. <laughs> nee, dat is, dat is, dat is dat, nee, ik Niet dat, dat, dat je voel. weet. Nee. Luc je nee. begint wel mooi. een beetje te stotteren. Ja. Ik ben altijd als ik er zo tegen me praat. Goed. Wil je meekijken op de webcam? Dat kan natuurlijk radio1.nl. En dan zie je hem vanzelf. En wil je mee praten op Twitter? Hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt. punt. Achter de week. Wordt dit hem lukt? Uh... Nee, nog niet. Kom komt zo nee, meteen. Niet. Ga ik okay. straks een stukje van draaien. Ik, heb, ik moet hem nog even opzoeken. Um, ik heb een ander plaatje. Uh, Santa Baby. Kennen jullie misschien? Santa de Baby. Band. Precies. Die, dat is uh, een beroemd liedje. Geschreven in 1953. En uh, gedaan ook door heel veel bands. En net als zojuist met uh, The Thrills en Uitzaal uh, uh, and Kissing Santa Claus. Is dit ook een hele leuke geinige koffer. Iets heftiger dan de vorige. Maar wel leuk van Everclear. Santa Baby. I don't mean on the Ja, is toch een leuke kerstdag zo. Jeetje, wat ontzettend goed getuind. Frank Wielaert, Wederom master. Oh, Heerlijke goal zeg. Dan gaat het niet over muziek, maar er zat wel muziek in die heerlijke stift van Chatley. Randje strafschopgebied, komt hij helemaal vrij. En dan ziet hij dat de doelman Esteban iets te ver voor zijn doel staat. En dan chipt hij de bal via de onderkant van de lat in de goal van AZ voor 3-0. En dat betekent dat de wedstrijd was eigenlijk al wel beslist. Verbeek had al drie wissels tegelijk toegepast om nog iets te bewerkstelligen. Maar daar is niets van terechtgekomen. En dat gaat ook niet meer lukken naar die 3-0. Die werkelijk een schoonheid van een doelpunt was van Shadley. Heerlijke goal. 3-0 voor Twente bij AZ. Deze wedstrijd zat er al op. We hebben alleen nog acht minuten officiële speeltijd te gaan. En dan weten we het zeker. De drie punten gaan naar Enschede. En Luc gaat toch gelukkig het weekend in. Nou, zeker weten. En Joris Kreugel die geeft zoals elke vrijdag... Weer zijn laatste rondje in het café weg. Dit keer aan drie jonge werkelozen in Den Bosch. We hadden het er net al over. Deze week is het aantal werklozen weer gestegen. En dan met name in Brabant. Lucien, Tommy en Merel in het café. Jullie hebben de hele week gewerkt. Maar eigenlijk zijn jullie werkloos. Hè? Wij zijn werkzaam, maar we zijn ook werkloos. En wij zijn een digitaal platform. We brengen de inwoners van de stad, winkeliers, kleine ondernemers, horeca-instellingen dichter bij elkaar door het lokale te maken voor Den Bosch. Eigenlijk, Tommy, dat is niet de bedoeling. Jij bent 20. Het is gewoon een moment heel lastig om werk te vinden. We kunnen hier nou laten zien wat onze kwaliteiten zijn en wat we kunnen. Hebben jullie diploma's? Ja, ik heb diploma's, mbo en hbo diploma. Maar ja, in drie, vier maanden ben ik, ben ik drie keer uitgenodigd op een gesprek. En ik heb iedere week twee, drie sollicitaties gestuurd en gebeld. Maar ja, je wordt gewoon niet uitgenodigd omdat er zoveel uh, op één factuur reageert. Ik heb uh, in 2008 een jaar gehad, Dan ben ik aan geopereerd. En ik heb daarvoor fysiek werk gedaan, ik heb een uh, vmbo kaderdiploma... maar ik heb geen vervolgopleiding gedaan. Er is geen arbeid in de markt, want fysiek werk... dat is hetgene waarvoor ik in aanmerking kom... omdat ik niet gekwalificeerd ben voor ander werk. Wat wil je? Ik wil werk. En dat maakt je eigenlijk niet uit wat? Als ik bij het UV loop, ja. dan zeggen ze tegen mij... Uh, als er werk is, moet je het aannemen. En anders verlies je, je uitkering. Maar er, ze nemen mij niet aan voor werk, dus er is geen werk voor mij. Uh, ik heb ook mijn vmbo-diploma, die heb ik afgerond. Uh, daarna ben ik studies gaan volgen, uh, eentje van jeugdzorg. Die heb ik niet afgemaakt. Toen ben ik gaan solliciteren omdat ik uh, iets anders wou gaan doen. En dat was gewoon eigenlijk niet mogelijk. Omdat overal vragen ze hbo. Dat is eigenlijk een van de grootste problemen. Ik kwam bij een telefoonzaak, dat wou ik gaan solliciteren. En dan kreeg ik te horen, ja, je moet een hbo-functie hebben voor een verkoop, uh, telefoon in principe te verkopen. ongelooflijk eigenlijk. Ja, het wordt te moeilijk gemaakt in principe. Ze gaan te veel op, op papiertjes af. Maar ja. als je nou dan terugkijkt, heb je dan spijt van dat je misschien dan toch niet toen je 15, 16 was er iets harder aan had getrokken? Uh, aan de ene kant wel, uh, maar spijt vind ik een heel moeilijk woord, want ik heb wel heel veel geleerd in die periodes. Dus ja, dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste geweest. Ik moet zeggen, mag ik het overdoen, dan zal ik waarschijnlijk wel er iets harder aan gaan trekken. Nou, overweeg je dat dan ook, want je bent nu twintig nog? Uh, ik moet zeggen, ik heb, uh, heb nu een jaar gewerkt en dan is het heel lastig om terug te gaan naar school, want je bent gewend aan je inkomen. En heb je ook nog eens keer de pech dat jullie eigenlijk hier in Brabant zitten, want werkloosheid stijgt hier behoorlijk, in vergelijking nog met andere... ...provincies en dat heeft er ook mee te maken met uh, dat hier heel veel bedrijven zitten die exporteren. Ja, goed, de wereldhandel, dat gaat ook allemaal niet zo heel erg goed. Ja, dat klopt. Hoeveel impact heeft dit nou op jou? Nou, geen baan hebben heeft heel veel impact op mij uh, gehad. Want ik had nooit nergens tijd voor. Ik stond met mijn baan en ik heb overal tijd voor. Maar ik had nergens meer zin in. Je hoeft niet je bed uit te komen, want je hoeft niet naar je werk. Ja, dat is dan ook op privéleven, ja, krijg je gewoon de motivatie niet meer zo. Je voelt je gewoon een beetje... Uh, ja, niet... Mag ik zeggen nit-wit? Ja. Uh, ik heb het wel zo ervaren, ja. Ik bedoel, als je toch solliciteert en je bent actief bezig met werkzoeken aan je toekomst werken en er is geen toekomst om aan te werken. Je creëert een soort van financiële sloop voor mensen. Op het moment dat je niet, niet kunt werken, want rekeningen blijven opstapelen. Het is lastig, omdat vrienden van mij hebben wel werk. Uh, die gaan leuke dingen doen bijvoorbeeld. En jij moet zeggen, ik kan niet mee. Want je, je hebt geen baan, je hebt geen inkomen. Ja, ik zeg, je hebt geen eigen inkomen. Je kan niet, niet zeg maar voor jezelf zorgen. En dat is wat je wel wil. Ja, een beetje positief, hè? als je van de week die cijfers leest dat de werkloosheid weer is gestegen. Oh, ik ben zeker positief, omdat wij nu dit aan het doen zijn. Ik Stimuleert het, het jullie ja, ook, absoluut. dat jullie hier met z'n allen zitten van, ja. oké, okay, ik ben gelukkig niet de enige. Ja, juist, wij helpen elkaar, dus alles komt rond op deze manier. Het is vrijdag vandaag, ja, jullie zitten nog even lekker te borrelen en dan eh, gewoon weer maandag aan de slag. Santé. En dat het goed met jullie gaat, ja, misschien dat nog het einde van de wereld komt. Ja. Dan maakt het allemaal helemaal niks meer uit. Dank De laatste minuten tikken weg van AZ FC Twente. Jammer hè, dat was best wel een leuke avond voor je. Ik heb me uitstekend vermaakt tot nu toe. En dat gaat in die slotminuten niet meer verpest worden, vrees ik. Want uh, ja, deze wedstrijd was gewoon uh, een prima wedstrijd om je, om je mee te vermaken. Met twee ploegen die wilden voetballen en AZ waar het oude probleem zich uh, weer de kop op stak. Wel de kansen krijgen, maar niet afmaken. En dan vervolgens het doelpunt om je oren krijgen. En zo de wedstrijd verliezen. Met nog uh, een kleine 4 uh, minuten op de klok. Is het 3-0 voor Twente? Dat had 4-0 kunnen zijn. Als Bullekien de paas van Jansen. Na een prima aanval van Twente weer over die rechterkant. Jansen en Bullekien allebei net ingevallen bij uh, Twente. Als Bullekien die kans had afgemaakt, was het 4-0 geweest. En uh, je ziet aan alles en iedereen bij uh, Az. Ook na die wissels van Verbeek. Deze wedstrijd is gedaan. En dat betekent dat Az niet meer boven over die twaalfde plaats gaat uitstijgen uh, voordat uh, het winterstop is. Dat is het namelijk na deze wedstrijd voor deze twee ploegen. Ze kunnen uh, met kerstreces en dan vervolgens in het nieuwe jaar weer op trainingskamp... ...om te kijken of het in het tweede seizoen zelfs beter kan voor Twente. Kan het eigenlijk nauwelijks beter, want uh, dat zorgt ervoor dat Ajax en PSV en Feyenoord allemaal in de achtervolging kunnen in de rest van het weekend. En Twente, dat kan rustig gaan toekijken en ondertussen een beetje een serieus request volgen, wat er allemaal aan de hand is in de rest van het weekend. Maar zij hebben die drie punten binnen en blijven in ieder geval gedeeld koplopen in de eredivisie gedurende de winterstop. AZ speelt de wedstrijd intussen uit in balbezit. Twente leunt een klein beetje achterover. En AZ komt over de rechterkant nog eens een keertje. Althans, dat probeert het door te komen over die rechterkant, maar doet dat Uiterst omzichtig. Nu komt die bal nog voor. Boymans, krijgt de bal niet onder controle. 88 minuten onderweg. Twente leidt en gaat winnen. Alleen leiden ze op dit moment met 3-0. En of het 3-0 blijft, dat weten we natuurlijk niet zeker. Nog even geknepen billen, helu? Die laatste paar okay. minuten. Het ja, blijft toch altijd spannend. Je <laughs> nee, weet het nooit. We gaan beginnen met de bultrug, gaan we over praten. Ja, afgelopen, week, uh, week. Ja, afgelopen week is die uit de grondgelopen gelopen uh, in Tessel op, uh, op Tessel in stukken gehad. Ja, we, gaan, uh, we zijn nu dus net begonnen met de uh, grote speklaag verwijderen. Als die eraf is, dan gaan we uh, de hele huid, alle ingewanden oh. verwijderen. In Gewand worden gecheckt uh, door Utrecht. En als het skelet eenmaal is vrijgemaakt, dan gaan we dat vervoeren naar uh, het museum. Ja, dus we hebben de aubergine kwam op een zandplaat bij Tessel terecht. <lacht> door mensen die met, zich met hem bemoeiden, stierf hij, uit slot, uh, tenslotte maar uit ergernis. En, en, en door die mensen werd hij uh, Johannes genoemd. Later bleek Johannes een vrouwtje te zijn, Johanna dus. En daardoor werd meteen duidelijk waarom het navigeren niet meer zo lekker ging. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, wacht, wacht, wacht. Uh, yes. Yes. yes, hilarisch. Ja, hij is dood. Hij is kapot. Had er sneller gekund hè, met een granaat. Maar ja, dat mocht niet. <laughs> ja, dat is, is zo. Dat hè? is toch even snel geweest dat, inderdaad. Ja. Nee, deze is overwogen om een granaat in zijn bek te gooien. Dat was een stuk succesvoller geweest. maar, dat had ik wel uh... willen zien. Zeg zo. Oh. Ja, er is een filmpje op internet uh, waarin ze dat gedaan hebben in Amerika. En er ja, is echt een, een enorme bult terug. Ligt er ook. En de, de, die gaan ze ook opblazen. Er staan allemaal mensen omheen. Want dat ding dat ontploft dan. En al dat walvisvlees, dat dat oh, komt heerlijk. al die mensen heen. En dat komt ook terecht op auto's en zo. En die hele auto's zijn helemaal total los. En, uh, enorme plakaten walvisvlees. Dat is heel Ik niet dat vuurwerk ook biologisch kon zijn. Ja, maar, uh, ja, ja heel spectaculair. Was het. En goed, dat werd het dus niet, want dat was zielig. Um, jij als, als bioloog, je hebt hier wel over verbaasd, oh, ik, ik. heb me vooral maatloos gestoord aan hoe... Nou ja, ik wil zeggen, alle biologen waren het erover eens... dat je dat beest niet moet redden, dat, dat gaat het niet meer redden... dat was al ziek of verzwakt. wat dan ook. Je moet dat niet redden, echt een hele string biologen. En dan staat daar een hele... Een reeks leen het hartjes naast, die uit emotie zeggen dat je dat beest inderdaad moet wegtrekken, want we hebben het leven niet te zien. Ik heb me er maatloos aan gestoord. En het is ook echt exemplarisch voor ja, het gebrek aan respect maar voor hij, wetenschap. Hij, hij knipoogde in ons. Ja, hij traande. Hij huilde. Hij heeft Want wetenschappers zijn dus niet meer te redden en dat hadden we gewoon moeten geloven. Toen uh, klaar ja, nou dan ja, dan, goed, ja, precies. er ja, is ook wel, inderdaad als zo'n hele string weet, wetenschappers die er echt wel verstand ja. van hebben. En het is, nou ja, dat zie je, je ziet het ook bij klimaatverandering. Je ziet het aan de lopende band. Wetenschap is mijn mening op dit moment. En emotie is net zoveel waard als... Uh, als wetenschap, en Wordt dat heb ik wel afgesloten. Ja, ja, dit is wel een treurig weekje voor de wetenschap, wat dat betreft. Beter je best doen, jongen. Ja. Ja. We sluiten, maar dit is ook echt de laatste keer. Hè? Die Johanna komt ik ga nooit mee... meer terug. Nou, er zijn wel nieuwe bultruggen ja, voor de kust. Ja, en etend wat hij in de Noordzee uh, gevonden. <laughs> Oké, okay, jongens, hier is iets heel anders. Het is namelijk de week na de schietpartij in Amerika. En die week stond grotendeels in het teken van een discussie over de wapenwet. En als er even one ding is dat we kunnen doen om prevent van deze these te we hebben we een diepe obligatie om us, to try. te proberen. Daarom heb ik de vice-president... ...to lead an effort that includes members of my cabinet... ...and outside organizations... ...to come up with a set of concrete proposals... ...no later than january... ...proposals that I then intend to push without delay. Ja, president Obama wil in januari met concrete maatregelen komen... ...om de verkoop van wapens in Amerika aan banden te leggen. Ja, en de NRA, de, de Amerikaanse wapenlobby... ...National Rifle Association, die heeft gezegd... van ...we willen gewapende mannen op elke school... En nu heeft de Bloomberg, de New, York, de New Yorkse burgemeester. burgemeester, gezegd: Nou, belachelijk idee, idioot. Uh, wat vinden jullie van, de, van het moment dat de NRA hiermee komt? Nou ja, ze ja, hebben het in ieder geval even gewacht. Maar holy fuck, hoe kan je nou beweren, inderdaad, dat het goed is om dan.? Of, nou, ze hadden het eerst zelfs over dat ze, die, dat ze de leraren ook een. Uh, een lerares ook een geweer wilde geven. En dan kan niet terugschieten. Ik bedoel, hoe zien ze dat de vrede is naar nou voor zich dat zo'n gast binnenkomt en dat, dan, dat je dan inderdaad een of andere SWAT-team achter de lerares achter een tafeltje gaat zitten en die gast neerschiet? Zo dus werkt het natuurlijk niet. Maar het geeft alleen maar meer chaos. Ik vind het echt bizar ja, Maar ja, dit, maar goed, dit toont het, wel weer aan dat Obama het nog heel moeilijk krijgt... Ja, met die, ja, die, die ik, nieuwe regels erdoorheen en Ja, nee, uh, goed, hij heeft, het is al vierde keer in zijn, uh, zijn uh, regeringstermijn... dat er zo'n shooting uh, plaatsvindt. En hij heeft er nooit wat aan gedaan. Ja, wat ik hoop is dat hij zoiets heeft... ja, het is mijn tweede termijn en derde termijn. Okay. Lijkt me wel heel onwaarschijnlijk dat hij er wat aan gaat doen. Maar het is wel zo... 5, 4, 75 procent van de Amerikanen is nog steeds pro-wapenbezit. Ja, ik lees ook wel andere cijfers. Okay. Ik meen dat het, dat het in ieder geval nog meerderheid was. Ofzo, ik. Ja, ja, maar dat, maar dan, het is ja, niet zo dat de publieke opinie... Zoals bijvoorbeeld in, de, in, uh, in Engeland of toen in Australië in de jaren negentig. Dan was het echt ja, swept over the country. Iedereen was de meeste dat er wat moet gebeuren. En dat is blijkbaar in Amerika toch niet zo... Uh... Nee. Nou ja, en los daarvan, ik bedoel, wil je scholen veiliger maken... Uh, er zijn ook andere manieren om dat te doen. En voor bepaalde types scholen geldt dat ook in Amerika. Er wordt streng gecontroleerd. Er staan poortjes uh, bij de ingang, uh, uh, metaaldetectoren. Dat was bij deze school niet het geval. Uh, ik zou altijd proberen zolang en zoveel mogelijk wapens weg te houden van kinderen. Uh, maar er is natuurlijk meer mogelijk dan alleen maar uh, zeggen... we gaan wapens verbieden, wat toch niet gaat gebeuren in Amerika. Uh, wat wel goed zou nee, zijn. Maar... maar Obama heeft het over de regels aanscherpen. Hè? Bepaalde ja. soorten geweren ja. en pistolen verbieden. dat is semi-automatisch, ja. het is bizar dat je dat in huis hebt. Precies, dus ik verwacht ook wel dat dat zal ja. gebeuren. Maar uh, Amerika is, is een land waar je wapens niet zomaar uh, uit uh, de klerenkasten krijgt. Luc, nog meer laatste punten. documentaire over Emiel Roemer ging deze week in première... en zondag wordt hij uitgezonden op televisie. Documentairemaker Koen Verbraak volgt Emiel Roemer... tijdens nou ja, de nogal moeilijke campagne-strijd. De, de, de klik tussen Koen Verbraak en mij, die was er. Ik denk van, hij maakt er een integere documentaire van. En laat de mens achter de politicus maar zien. En uh, ik ben een open boek, uh, daar ben ik altijd geweest. Ik heb niks te verbergen. Uh, Laten we maar gewoon eens een keer eerlijk zien... wat er uh, achter de schermen gebeurt en, en hoe een mens als Emiel Roemer als politicus eruit ziet. Ja, in jezelf praten... over jezelf, over een derde persoon, altijd leuk. <laughs> uh, de documentaire is wel heftig, maar vooral dan... voor Roemen zelf. Ja, als je jezelf terugziet... in een periode dat... Uh, dat een aantal mooie momenten ook afgewisseld werden... met hele heftige momenten. Ja, dat is... altijd uh, stevig om terug te kijken. Ja, spannende documentaire. De mens ik wil hem al zien. <laughs> <laughs> nou ja, ik vind het zo uh, opmerkelijk... dat hij het doet. D dit, dit maakt hem zo kwetsbaar. Natuurlijk ook... uiteraard door de verkiezingsuitslag, maar... Vinden ja, jullie dit, dit slim uit, dat hij ermee ingestemd heeft? Nou ja, broer, wat er inderdaad uh, na die Wouter-tapes is gebeurd, uh, ja. dat, was, dat was dodelijk voor zijn carrière. Dat dus het is wel het dapper. Het is nu wel na de verkiezingen. Maar dus in... oh, ik vind het wel mooi. Ik, uh... Kijk, één voordeel is natuurlijk, uh, Emiel, mag ik uh, zeggen van hem trouwens... die heeft <lacht> natuurlijk altijd al de neiging gehad om, om de persoon achter de politicus te laten zien zoals hij dat uh, aangeeft. Alleen dat heeft hem in de verkiezingsstrijd, in het heest van de strijd, blijkbaar niet geholpen... Nou, dan kan hij twee dingen doen. Uh, of hij zwabbert een beetje door met hoe hij uh, in de politiek stond... Uh, maar verandert er niks aan. Of hij wordt ook zo'n superrobot die quotes uitspuugt... die vooraf bepaald zijn, waar ik niet al te veel... Uh, dat, nee, dat past niet bij hem. Of hij kan doorgaan met de weg die hij insloeg. Dat is laten zien wie hij is. En misschien nu iets meer geformateerd als in van... normaal zijn het natuurlijk altijd korte quotes... Uh, waarin je de mens achter uh, de politicusroemer hoorde. En nu heeft hij gewoon zijn eigen documentaire zondagavond. Maar denk je dat dit hem goed doet... Dat hij, dat hij hierdoor meer sympathie kan rekenen? Ik denk dat het hem niet kan schaden. Uh, omdat, o, omdat... Um, nou ja, kijk, de mensen die niet houden van zo'n menselijke benadering van een politicus, die zouden sowieso al niet op hem stemmen. of op de SP stemmen in dit geval, vermoedelijk. Uh, dus ik weet niet of je die mensen daar ja, nog meer mee kwijtraakt dan hij al gedaan heeft. Wel kan dit een reden zijn voor mensen die toch op de Partij van de Arbeid hebben gestemd. omdat ze dachten, daarmee houden we Mark Rutte uit het torentje. Uh, ja, die twijfelen nu toch alweer voor de volgende keer. Van, ja, misschien moeten we op de SP stemmen. En zo'n documentaire kan helpen voor mensen die voorheen bij de Partij van de Arbeid zaten, om toch op een andere manier bekend te worden met wat de SP vindt en doet. Ja, al is de, de documentaire wel komende maandagavond en de verkiezingen eh, duren nog even. Nou, ah, als het goed is. Uh, deze week werden in de rij de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. De crème de la crème van de Nederlandse sport- en mediawereld en Willemijn was aanwezig <laughs> om te horen dat... Nederlands dames hockeyteam! Hebke de prijs wonen. Ja, het was een mooi feestje, kun ja, jullie Ja, uh, geloof ik graag. Ja, maar terechte winnaars? Ja, het was wel een beetje voorspeld. Hè? Vindt hier echt niks van, want sport is dus. De Je wetenschapsjournalist vindt hier niks van. Nou, dan krijg ik ook een klacht binnen net van een van de trouwe luisteraars in de auto... dat er te veel sport in de uitzending zit. Dus misschien moet het gewoon maar skippen. Wat nu al, nou, echt? bedoel je? Ja. Nu al? Met alles voetbal? Ja. Wow. ja. dat is die ene... Maar ja, een, een, een hele bekende en beroemde fotograaf. Ik ga zijn naam niet noemen, maar... Zal ik dan nog even wat achter de schermen rollen? Ja, klik. nou, ik zag die Jonen op een gegeven moment. Echt waar? Twan Poitoum? Twan? dat ga ik niet ja. zeggen. <hijfie> Tot slot, papa Pontifex, de nieuwe bakker twitter koning Paus Benedictus... heeft een kersttoespraak gegeven voor zijn medewerkers. En uh, even kijken, wat zei hij daar ook alweer? Het woordbestaan van het gezin wordt op het spel gezet door het homohuwelijk. Volgens de Paus is het gezin de blauwdruk van het menselijk bestaan... en zijn relaties tussen twee dezelfde seksen daarvoor een bedreiging. Ah, Pontifex, Pontifex, Pontifex, zo kennen jullie we weer. Verder zei de Paus ook nog heel kerstig allemaal... dat homo's de menselijke aard vernietigen. Ik was wel nieuwsgierig, ik ging ook alweer even naar het Twitter-account van de Paus toe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 Hashtag, sorry, ik bedoel Nederland. Oeps, moet weer aan homoseksualiteit denken. Snel maar iets over zeggen, dan gaat het vanzelf wel de weg. En let's hear it for the babies. Hashtag, for serious request, natuurlijk. Hashtag, geen persoonlijk belang. <lacht> ja, uh, hier nog iets. Uh... Ja, wat maakt die man, joh. Dat moet je even zeggen. Dat is ja, toch dat je zeggen. Oud, ja, bedoel, veneel, katholiek. Ja, ja klopt. Maar er, je hoopt toch altijd dat er een beetje. de vorige pauze was af en toe ja, nog. Nou, dat, dat, dat er een beetje dat, voortschrijdend inzicht is. Dat hoopte ik zeg, ook wel een beetje. Ja, dit ja. is gewoon weer een klap terug. Dit is, en een paar keer, want hij deed het voor mij een week of twee weken geleden. zei hij ook al zoiets. Ja. Het is weer ja, gewoon hardlinen. Dat had ik toch gehoopt dat dat een beetje. Het valt tegen. Ja, het viel te tegen, ja. BNN Today. Zet een punt achter de week. We hebben nog één plaatje over Lux. Yes. Nou ja, dan ga ik een plaatje doen van een Twentse band. Dat was niet gepland, maar ik vind het toch leuk om hem te draaien. Hij is gemaakt door de band enorm op Hoezepang voor Kerstmis. Dat betekent driving home for Christmas eigenlijk. Het lijkt er ook al een klein beetje op. En alle kosten als je hem downloadt gaan naar Sirius Quest Dus dat is leuk. En het is in het Twentse en dat is nog veel leuker. Vul ik mogen. Zo zin. op onze waar ik En dan gaan we de A1-tis een lange ik binnen ben, ik wil niet meer mogen. Rino, op open, vergeet me. daar, daar. minimum. Zing, al me ons dan op mooie plaat, enorm op Hoeserbach van Kerstmis. En dit uh, wordt dus gedraaid op 3 als we uh, heel veel geld hebben ingezet. Zeker weten want... Goed. Heren, het was mij een genoegen. Wetenschapsjournalist Hiddenboers, maar internet-expert Danny Mekic. Mijn rechterhand en grote liefde, Lucky oh, En een prachtige fies. kerst, jongens. <laughs> En stel nou dat ik dat dus wel echt meen, lukt Wat ja. dan dat dan? Zo... Ik zie de wel, kijk wat je ziet nou, Nee, dan moeten we er maar eens over hebben nog geen. <laughs> zeg hier, zullen we ze ja. even, even aan ik ja. vind Als je, ja. als je, als je echt zo meenent, dan, mee dan, moet dan, dan moeten we gewoon een keer een goed gesprek voeren. Ja, ja. want ik bedoel, het is wel een beetje raar om het er nooit over te hebben. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Herenveen, Vitesse. Wordt en het opent bij de tweede bal. Herakwes, Peck Moet nu gaan schieten of de voorzet geven. Hij probeert hem te plaatsen in de verre hoek. ADO, NEC. Voorzet, ja. Dit was een hele fraaie aanval. En om kwart voor negen, NAC PSV. Laag, er wordt de Perfecte redding. los langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.